Goednood 12, citaat, dat wetgevers de rechters de bevoegdheid moeten geven om straffen of maatregelen op te leggen als er sprake is van pas ongeacht het geslacht van de ouder. Dit is de enig mogelijke behandeling. Psychotherapie zal niet helpen, niets anders zal helpen, en ik heb er zeker goed over nagedacht. De afgelopen vijftien jaar. Er is niets in mijn ervaring dat duidt op een andere aanpak om van pas te genezen. Gardner, Toespraak Brida, 1999.